City Dijkers met het NOS-journaal. Premier Schoof heeft geschokt gereageerd op de gebeurtenissen op de kerstmarkt in Maagdenburg in Duitsland. Een auto reed daarin op een groep mensen. De Duitse regering zegt dat er zeker twee doden zijn gevallen. Duitse media spreken van elf doden. De bestuurder is een man van 50 uit Saoedi-Arabië. Hij zou sinds 2006 in Duitsland wonen. Mensen zagen hem op de kerstmarkt door afzettingen rijden. en ging vervolgens zigzaggend over de markt. Daarna is hij aangehouden. Premier Schoof zegt dat zijn medeleven heeft betuigd aan bondskanselier Scholz. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers. Scholz brengt morgen ook een bezoek aan Maagdenburg. Duitsland zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor concreet gevaar... in steden als Aken en Keulen, dichtbij de Nederlandse grens. In deze steden zijn ook druk bezochte cashmarkten waar veel Nederlanders naartoe gaan... Volgens de Duitse regering zijn de veiligheidsdiensten zeer waakzaam... en mocht het nodig zijn, worden de veiligheidsplannen in die steden aangepast. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... herhaalt na de gebeurtenissen in Duitsland... dat hier in Nederland de kans op een aanslag nog steeds reëel is. Onlangs werd het dreigingsniveau in Nederland opnieuw vastgesteld... op niveau 4, van in totaal 5. De NCTV spreekt van afschuwelijke gebeurtenissen in Maagdenburg en zegt de situatie in Duitsland in de gaten te houden. Spelers van Bayern München en RB Leipzig... zijn vanavond na de wedstrijd op het veld gebleven... om samen met het publiek in het stadion een minuut stilte te houden... vanwege de gebeurtenissen in Maagdenburg. Normaal houdt Bayern na de laatste thuiswedstrijd ook een kerstceremonie... waarbij spelers en fans kerstliedjes zingen. Maar die ging dit keer niet door. Bayern won de thuiswedstrijd wel van RB Leipzig. Het werd 5-1... Het weer regen bij een graad of vijf. Morgen is het eerst bewolkt, maar droog. Maar in de middag valt ook op een enkele plek weer wat regen. Het wordt dan een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Keep walking around If I pretend that nothing hey. They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 Dan doet het niet zo pijn Als toen ik het origineel nog had Het gouden goud maar klein. Dit hart ik heb het pas gekoond Verwust een tweede hart dus Je blijft geen gouden koper. Ook al kopen. had je wel de kans Want dit is mijn hart Een houten hart hout.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 Naar de zon, hij roept je na, Dit is jouw moment, dus ga nu maar staan en wees niet bang voor het leven.